Zit van der Linde met het NOS Journaal. Waterbedrijf Vitens heeft in delen van de provincie Utrecht bacteriën gevonden in het drinkwater. Daarom worden zo'n 125.000 bewoners geadviseerd het water voor het drinken eerst drie minuten te koken. Volgens Vitens gaat het om een lichte verontreiniging met de Enterococum bacterie. Echt ziek worden de meeste mensen daar niet van. Het gaat meestal om lichte maag- en darmklachten. Het advies geldt voor delen van Utrecht, Beeldhoven, Bos en Duin en Zeist. En nog een paar plaatsen ten noorden en oosten van de stad Utrecht. Spanje zet een eerste stap in de erkenning van het koloniale verleden in Mexico. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat hij de pijn van inheemse volkeren erkent en betreurt. Vanaf de 15e eeuw veroverden en overheersten de Spaanse koningen grote delen van het Amerikaanse continent. Mexico heeft eerder al gevraagd om excuses van de huidige koning... Nu de nieuwe Mexicaanse president weer om excuses vraagt... ...komt de Spaanse minister met deze verklaring. Het gaat niet om officiële excuses van de Spaanse staat. In Amsterdam-Noord is gistermiddag een kind overleden na een ongeluk met een fatbike. De elektrische fiets werd geraakt door een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De politie zegt dat het om een kind gaat in de basisschoolleeftijd... ...en dat het met een volwassene op de fatbike zat.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 Het weer, regen, trekt vanuit het westen over het land. Het gaat om flinke buien. In de loop van de middag vaker droog en een graad of 14. Ook morgen wisselvallig met buien, wind, maar ook zon. Ook dan is het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Yes, tweede geval van het Straks hebben we het er weer over natuurlijk de verjaardag. <lacht> als we kijken wie je weer uit gaat delen. En ja, wat gebeurt er ook allemaal weer in de jaren tachtig? Krakers en andere belangstellenden stoken een vuurtje om hun handen warm te halen. Oh mijn god, als dat maar goed gaat. En natuurlijk zijn er weer een aantal mensen die jarig ons andere... Eh, uh, deze man is jarig. Ja, wie, wie van het clubje? Dat vertel ik je zo. Eerst maar even een plaatje uit de doos. vandaan. leuk, de Wombats. Alhoewel het plaatje niet heel erg oud is. Maar vorig jaar kwam het album uit. Oh, The Ocean. Hoe te passen dat ik van hem aan de waterkant drijven. De Wombats. I can't say no. Het aparte stemgeluid van de Wombats. Kan't say no, ons opening van het tweede gedeelte van... Ja, het leeft. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We gaan terug naar 1978. Grachtenpand aan de Amsterdamse gracht. De grote eh, keizer wordt gekraakt. Ze zijn bezig op een andere plek... Eh, ja, zijn ze bezig een van een kraker te ontruimen in de Vondelstraat. Lucky luck. Die wordt zeg maar ontruimd en uiteindelijk uh, betrekken ze dus dit uh, grote keizer. Een grote keizer is eigenlijk een pand dat bestaat uit zes gedeeltes. Het zat ooit, uh, was ooit in de handen van de Technische Unie. en uh, Die uh, is er dus uh, tot en met uh, ja, begin 1978 heeft hij daar gezeten. Uiteindelijk zijn ze met z'n allen verhuisd naar Amstelveen. Ze hadden meer ruimte nodig. En toen dachten de krakers, ja hallo, dat hele pand helemaal leeg. Daar gaan we natuurlijk dus uiteindelijk uh, naar binnen. De krakers en andere belangstellenden stoken een vuurtje om hun handen warm te houden. En intussen worden de opgerichte barricade nog verder versterkt. Muren worden volgeschilderd met leuzen. En vooral de agenten van de mobiele eenheid worden daar afgebeeld. Bizar om die uh, activiteiten te zien in de jaren 80 en 1980... Uh. Want het was gewoon echt. Het leek wel de Gazastrook. Gewoon alle tegels werden eruit gerukt. De barricades. Er kwam een tank door de straat heen rijden. Uiteindelijk. Maar goed, dit gedoe van deze grote keizer. Is echt, heeft jarenlang geduurd. Hè, tot in 1980. Dus twee jaar lang. Maar waren de ramen dicht gelast. Er was bijna ook niet in te leven. En er waren allemaal verschillende krakers binnen. En er zou onderleg gevoerd worden. Uh, dat lukte niet helemaal naar. Nou, goed, er waren ook allerlei berichten in het nieuws. Burgemeester Polak zei ons vanavond dat een grootscheeps ingrijpen van de politie bij het kraakpand kan worden voorkomen... als de krakers alsnog tot overleg bereid zouden zijn. Maar de kans daarop is slechts klein. Uiteindelijk is er heel veel overleg geweest. En uiteindelijk uh, hebben ze uh, ja, tot een overeenkomst gekomen. Er zouden dus uh, sociale huurwoningen komen. Dat heeft heel lang geduurd tot in de jaren negentig dat, dat allemaal gerealiseerd is. Maar goed, ze hebben uiteindelijk wel een plan... Gemaakt en dat is uitgewerkt. Ja, nou, het is bizar. Het is een heel ja. oud pont uit 1620. Hè? Echt heel oud. Zo, Goed, dat was echt <laughs> helemaal uitgeleefd. Heel bizar. Goed, het ging over de Grote Keizer in Amsterdam. Ja, in 1755 was er een zware aardbeving te Lissabon. En die was 8,7 op de schaal van Richter. En er kwam een bijkomende vloedgolf. En die had 70.000 doden zo 8,7 is wel heel veel hoor, op de schaal van Richter. Ja, dat is zeker heel veel. Ja, ik weet niet. Gaat hij tot 10? Of gaat hij nog voorbij de 10? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nou goed. Ja, Het zal ooit voorbij de 10 gaan. Gaan we dan nog eens even weer... nakijken. Ja, dat was 1755, al even een tijdje geleden. In 1986 in Zwitserland. In de fall van 1986... ...een tragedie op de Sandoz chemical plant. Een van de worst environmental disasters... ...causing incredible harm to nature... took place op november 1 in Zwitserland de plant, owned by the chemical and pharmaceutical giant Sandoz... and built on the bank. Sandoz was in Basel, in, dus, in Zwitserland, had daar dus een gigantische ja chemische fabriek. Waar, hoeveel hoeveel giftige stoffen, stoffen lagen daar wel niet opgestapeld? Nou, 100, nee, 12, 150 ton bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen... 20 tot 30 ton. En uiteindelijk gingen ze daar blussen. Want ja, daarnaast staat nog weer een andere fabriek... met allerlei brandbare stoffen. Forscheen heet dat geloof ik. Dus die wilden ze eigenlijk een beetje beschermen. En daar kwam zoveel bluswater bij kijken... dat het uiteindelijk allemaal de Rijn instroomde... En de Rijn, waar wij dus ook drinkwater uit vandaan... dat hebben we even niet gedaan toen, hè? dat snap je allemaal. Nee. De vissterfte was bizar gewoon. Het, er zijn echt beelden van te vinden. Echt rood water, wat daar gewoon dreef in de Rijn. Het was bizar, een van nou ja, de grootste milieurampen in West-Europa. En het bizarre wel is dat het eigenlijk vrij snel... is dat water, zeg maar, weer verdund. Is het verder gegaan en is de natuur zichzelf daar wel heel snel... Hij is daar herspeld, dus dat is daar Dus ja. Daarom was het ook zo fijn in ons gebied. Kennen we duinen, al die dingen, dat je gewoon regenwater uh, ja. hebt in plaats van rijnwater. Dat ja, scheelt enorm. In 1992 is de Kunsthal Rotterdam geopend. Dat is toch ook alweer een uh, tijdje geleden. 33 jaar geleden. Ja. De eerste kunsthal van Nederland. En uh, Naast de kunsthal bevindt zich ook nog het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Je bent het vast allemaal wel eens geweest. Zeker. Ja, het is, het is niet eigenlijk echt. Ze hebben geen vaste collectie. Uh, elke keer hebben ze dus weer andere collecties die ze aanbieden. En, uh, nou goed, het is wel MAF. Het is, ze hebben een combinatie gemaakt. Deze Rem, Rem Koolhaas die heeft het uh, uh, ontworpen, een Rotterdamse architect. En die heeft zeg maar, uh, goedkoop materiaal en duur materiaal door elkaar gebruikt. Marmer, golfplaten, stalen roosters, ruwe boomstammer heeft hij erbij gezet. Nou goed, het MAF is dat als je daar rondloopt, ben er ook een paar keer geweest, dan hebben ze daar een logo. En dat logo hebben ze ook zeg maar, op kisten die ze vervoeren. Dus je hebt echt niet het idee dat je een soort opslag bent. Oh ja. Ja, ja het is zeg je. Oh ja, bent het is ik, ook is ook dit het museum of is het de opslagruimte? Ja, waar maar het is ook loopt. alweer heel duidelijk omdat daar kunst in zit. En dat is dan alweer gevaarlijk. Uh, die zal duidelijk uh, als, als je wel. De, als je het toch over hebt. Vijf jaar geleden is de kunsthal wereldnieuws. Midden in de nacht worden er zeven kunstwerken gestolen van wereldberoemde kunstenaars. En wat ja. doet de kunsthal op de dag nadat de roof bekend werd? Nou, die gaat gewoon open. Zeker. voor het Zeker, we gaan gewoon weer open. Het was heel knullig hoe ze naar binnen zijn gekomen. Daar is dan ook al even verhaal over geschreven. Dat is wel heel interessant om dat eens dus even te kijken. Wel nou goed, het ging over zeven schilderijen uit de Triniton Collection. 18 miljoen, hè? En waar zijn ze naartoe? Zijn ze alweer te, uh, te. Ja, nee. Er zijn nog wat resten gevonden. Want het schijnt dus dat de oma van een van de uh, dieven. Die, heeft, die vond het toch een beetje spannend. Die heeft ze maar even snel verbrand. Dus uh, daar is heel veel over te doen geweest. Er is daar ook nog een schrijfster, ooit nog getipt. En die zegt, ik heb nog een, een schilderij gevonden. En er is daar is er naartoe gegaan. Dat viel een beetje tegen. Dat was niet zo. In nou, 1963 had je de eerste aflevering van het tv-programma Voor de weg. De talkshow-host van Nederland, Willem Duis met ja. zijn vuist. Yes! Willem Ruis, of is het op de televisie? Duits. Uh, Duits, ja. En uh, zei ik Duits? Ruis? Ruis. Oh nee, is die andere Willem. Ja. Daar heb ik een stukje over dat we elkaar ontmoeten. En dan ga oh. we zich van, hé, heb jij die brief gekregen? Ja, oh die waren van mij eigenlijk. Oh, je hebt Willem en uh, ja, dat ja, ziet en, het ook, het lijkt heel erg op elkaar natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou goed, uh, uiteindelijk uh, een van die afleveringen ging hierover. Nou heb ik iets voor u. Ik zeg, daar komt hij weer. Dat hebt u nog nooit zo gezien als vanavond. En u zult het waarschijnlijk ook nooit meer zo zien. En we zijn er tien jaar mee bezig geweest om het te krijgen. Toen in het begin van de vuist in 1963 een krant schreef. Dat programma van Willem is dus eigenlijk één groot flooie circus. Ja. En toen dacht ik: dat nou, moet ik hebben. Ja, dus uiteindelijk heeft hij een circus in zijn ja. uitzending gehad. Hij was als de dood voor dieren ook. Hij ging altijd op de stoel en tafel staan. om dacht: oh, wat moet ik nou? Het maf is: waar zou je denken: waar komt de naam nou vandaan? Willem voor de vuist weg, wat heeft het met duisterwerk? Hij had een hekel aan uh, zeg maar het repeteren. Oh, dan hebben we geen zin om te repeteren? Dat doe ik zo wel. Gewoon voor de vuist weg. Nou, zo is de naam van dit programma ontstaan. Het is uiteindelijk nog een keer... Het is 175 keer is het op de buis geweest. Eén keer per maand, hè. Dus niet één keer in de week. Gewoon één keer per maand ongeveer. En uiteindelijk is het in... Het heeft gelopen tot in 1979, 87 is het nog een keer terug geweest. Toen was het minder populair. En toen is het niet meer teruggekomen, zeg maar. Ja, en het grappige is... Ik heb... Uh... Ik heb nu uh, AI voor mij laten werken. En die geeft dus ook aan dat het eerste uitzending... die zou ongeveer een uur moeten duren. Maar hij had geïmproviseerd. En die duurde gewoon ruim twee uur. Ja, ja grappig. Overschrijding ja, van de ja. televisie. Het maakt hem echt helemaal niet uit. Als je het vol kan maken, dan maakt hij het niet. Het gewoon door. Goed, 1968. Ja, hij komt uit. George Harrison lanceert bij Apple... dat is nu ook van de Beatles dat uh, label... zijn Wonderwall wall Music album. Dat is een instrumentaal album. En daar is ook een film bij. En ik heb natuurlijk ook even een klein stukje film zitten kijken. Hele vage jaren, 60 film. Ja, die kwam ook in hetzelfde jaar uit 1968. Wonderwall eh, is de verwijzing ook weer naar, ja natuurlijk, Noel Gallagher en Liam Gallagher mm. En uiteindelijk, ja, het maf. Er zit heel veel Indische stijling. Want daar was je toen op bezoek geweest. Nou uh, oh ja, dit is een, een soort een mijmering over vroeger, hè. Be There dus het was eigenlijk een beetje een grote hit in de jaren 60. Dit is ook zo'n stukje ervan. Je, hoor je meer de Indische stijl erin. De film die gemaakt was uh, geregisseerd door Jo Marsat. En Marsat had ook geholpen bij Help. Daar hebben ze elkaar ontmoet en toen dachten ze van... Hey, we kunnen wel nog een film maken. Dus uiteindelijk kwam dus deze Wonder Wand Music uit. Goed, dat ging over George Harrison. Nog eentje of heb je? Ja, de Oegandese dictator Idi Amin erkende in 1978 op 1 november dat zijn strijdkrachten overlijke agressie hebben gepleegd tegen Tanzania, het buurland, en uh, er duizend vierkante mijl aan het Victoriameer bij Oeganda hebben ingelijfd. Maar uiteindelijk is hij toch nog een jaar aan de macht geweest, maar uh, het was toch uh, het was geen liefertje. Zijn <lacht> nou, wijnaam was ook de slachter van Afrika. Oh mijn god, want ik heb daar... bij wind kostte circa 300.000 mensen het leven. Oké. Okay. Ja. De slachter van Afrika. Ja, ik was, ik heb daar een film over gezien. Wat een nadigheid. Ja, van. ik heb het boek gelezen. Okay. Het jaar van de krokodil heet. dat. Zijn eigen vrouw ook nog weer vermoord en ja. alle dingen afgehaald. Ja, ze, nou, ze zagen er goed al. uit, die krokodillen, Goed door voet. Zeker, dat is zeker waar. Goed, nou, te, zover de geschiedenis. Straks hebben wij uh, de verjaardag, wie is die jaar of jaar geweest? En is daar weer een mooi verhaal over vinden. Onder andere Larry Flint. Wat heeft die gastveld betekend voor de Amerikaanse? Politiek, maar ook wel. Alleen onderzoeken heeft hij gestart. Eerst maar even somber. En het heette 12 to 12. Heb ik, dan nog eerder ik vond het wel een grappig plaatje hier bij Toepok Leven, in het tweede gedeelte van het radio -programma. Ja, we zijn er weer klaar voor. En we kijken naar de verjaardagen. Wie is de jarig of zou de jarig zijn geweest? Sorry, ik van al in. Het... Ja. Oh, ze waren al begonnen. Jullie waren al begonnen. Nou, dat vind ik wel jammer. Ik had ook maar even willen zingen. Nou goed. Uh, uh, ja, wie is de jarig? We kijken naar. Ja, hij is overleden in 2021. Ik heb het over Larry Flint. Wat een oh, vreemde gast was dat. Hij is natuurlijk oprichter van de Hustler onder andere. Een pornografische tijdschrift heeft hij allemaal bedacht. Hij had een omzet van 150 miljoen per jaar. Dus dat is een aardig vermogen gebouwd van 400 miljoen. Hij heeft allerlei rechtszaken gehad. Hij was echt voor de vrijheid, eh, vrijheid van meningsuiting. Dat moest heel ver gaan. Part of being free is tolerating things you don't necessarily like. You pay a price for everything and that's the price you pay for freedom. America ja. is the strongest country in the world today only because it's the freest country. Oké, okay, dat nu, gaat niet helemaal meer op nu. Nee, Trump nee, aan nee. macht is niet maar goed destijds uh, ja, hij heeft alle rechtszaken aan, de, aan zijn broek gehad. Onder andere tv-dominee Jerry uh, Falwell. Die, uh, die had hij toch een beetje te kakken gezet in zijn uh, blaadjes. Hij is ook nog uh, in, in de race geweest voor president. Dat was hier tegen de, tegen demo, uh, uh, de tegen, uh, gast van Ronald Reagan. Kandidaat. Tegen de kandidaat van Ronald Reagan. Dat lukte niet helemaal. Uiteindelijk is hij onder vuur, vuur genomen door Joseph Paul Franklin... En ja, dat kwam omdat deze Joseph Paul Franklin, die had iets tegen ja, dat je met donkere mensen moest gaan praten of zo. En tijdens een, een, een, een speech die je zou houden, werd hij dus neergeschoten en raakte je dus verlamd vanaf zijn middel. En uh, nou, uiteindelijk kwam hij zeg maar in het, in, het, in, het, in het nieuws dat deze uh, dader zeg maar de doodstraf zou krijgen. En wat vond Larry Flynn daarvan? Ik wil hem niet zien uh, for what heeft gedaan. just I don't think that the government should be in the business of Nee, hij had echt zo, als de doodstraf ben ik niet zo voor. Nee, ik denk niet dat de, de, de government, de regering dat daar zich mee moet bemoeien. Dus uiteindelijk deze man heeft echt een uh, groot deel van zijn leven in een rolstoel gezeten, was verslaafd aan pijnstillers, maar het gewoon niet te harder was. Hij zegt van: "Nou ja, niet de doodstraf, maar misschien een uurtje met hem doorbrengen en een schroevendraaier. Dat lijkt me nog wel aardig om te doen." In, maar dan maakt in een schroevendraaier? Nee. Deze dader. Hij wilde wel een uurtje doorbrengen met deze dader. Met een schroevendraai. Dus dan kan ik me voorstellen wat hij zou willen uithangen met het schroevendraaitje van hem. Goed. Nou ja, goed deze Larry Flint. Er is natuurlijk een film van gemaakt. Die heette People vs. Larry Flint. Dat was met Woody Harrelson. Die speelde hem geniaal. Wat is je naam? Sophie. Tell everybody the pervert is back. The, the pervert is back. The pervert is back. Ja, de pervert is back, want ja, de vieze man is weer terug. Hij kon zichzelf echt de kakken zetten. Nou, hij is toch nog 78 geworden met al zijn uh, tegenslag eigenlijk. Mooi. Nou, vandaag is ook de verjaardag van Bram Stoker. Hij is van 1847. Hij was een eerste schrijver. Maar hij was vooral bekend om zijn sensationele verhalen in het horrorgenre En uh, vooral verbonden aan Dracula. Ah, een ja. gothic novel uit 1879. Nou, 1897. Ja, zou het daarom ook vandaag ook extra zijn dat het Halloween is? Dat ja. is wel toevallig. Ik zou wel hè? denken dat we is wel... bij elkaar van. Je ja. hebt u overal van die feesten en zo. Ja, blijkt gewoon. Grappig. Ja. Rick uh, Greach zou uh, jarig zijn. Hij is alweer overleden in 1990. Toen was hij 43. Hij is een multi-instrumentalist. Speelt in verschillende bandjes. Alle supergroepen. Zo'n Blind Fate heeft hij ingezeten met Ginger Baker. En uh, ook Traffic heeft hij ingezeten. Nou, dit is onder andere van hem. Dit is onder andere. Oefen. Dit is bij Traffic. Hij speelde de basgitaar, viool, gitaar, sjola, kon echt alles. Ik ja, die tand vind ik die gast altijd weer. Dit is Blind Fate, waar hij is. zat. Echt de jaren 76, hè. Echt een leuke tijd. Dit is misschien wel de grootste hit nog. Rick Priest dus, hij zou jaren zijn geweest, maar overleed al in 1990. Was hij nog met 43 en had hij al zoveel dingen ondernomen? Bizar. Vertel. Ja, vandaag is ook Salvatore Adamo jarig. Hij is van 1943 en volgens mij leeft hij nog. Hij is 82 geworden. Hij is een Belgische zanger, maar hij was eigenlijk de tweede best verkopende muzikus na de Beatles in oh. een periode. Dus dat is wel heel apart. Maar, en hij heeft Tom Moulinage, La Nuit en Foupermité, Monsieur. Die is ook van nee. hem. Okay. Dan weet je het weer, hè? Een petit bonheur. Dus ja, ja, ja. Ja, hij heeft dus ook, uh, uh, ook een Song of Bing Crosby of zo. staat hij ook bij. Maar het is allemaal het Engels. Dus maar ik kreeg deze naam door van AI. Maar hij staat dus niet in de gewone... Nee. Lijst, dus het daarom, is een uh, genre die wij normaal niet zo op de radio slingeren, denk ik. Nee, maar ik voor denk... per monsieur? Is dat een heel oh, dat... andere keuze? Nou, ik wil hem eerst even horen. Moet ik <laughs> eens even door de selectie Ja, <laughs> Jazeker, hij overleed in 1916. Toen 1916. Ja, tuurlijk 2016, gek. 69, ik heb het over Robert Hezel. En Hezel was uh, lid van de band Sugar uh, Love. En Sugar Love, die komt dan weer voort uit chocolade, haar. Weet ik veel allemaal, maar goed. Ze hadden ooit een klein hitje met dit... Het album heb ik helemaal grijs gedraaid. Echt wel lekker blues rock gewoon. Deze dus Robert Jezel, hij staat samen met Bob Weber, Bob Raymond en Bob Mac. Zat hij in de band. Ja, het is zelf, heet hij dan Robert. Dus Bob, Bob, Bob en Robert zat hij in de band. En later hebben ze één grote hit gehad. En dat kent iedereen natuurlijk. Dit. Dat was de grote hit voor deze band uh, Sugar Love. Zeker, wie is er nog meer jarig? Weet, weet Ik er heb er hier uh, La, Latavia Robertson. En zij is zangeres. En zij is een ex-Destiny's uh, Child uh, member. Oh ja. En zij is dus uh, uh, 44 geworden vandaag. Oké. Okay. Nou, degene die ook vandaag jarig is. En wij kennen het er ook allemaal. En, en we kennen het allemaal van uh, dit. magne vurk Hulman, Ik denk ik het zo moet uitspreken. Hij komt uit, uh, ja, uit Scandinavië. Dat doe ik vandaar, die naam ook. Hij is de toetsenist van AHA. Dit heeft hij geschreven, maar onder andere heeft hij ook dit geschreven. Niet alleen, deed hij samen met de andere leden van AHA. Dit zijn allemaal groot hits, hè? Je wilt is hier zo'n popband worden, maar uiteindelijk werd het toch een beetje nou, ja, een, een boysband. Het, het is een hele leuke documentaire over Take That te vinden, dus kijk even waar je hem kan vinden. Hij is later nog meer met uh, andere leden, is hij ook nog weer muziek aan het maken geweest. En toen heeft hij onder andere films gemaakt voor, heeft hij muziek gemaakt voor allerlei films. Dus hij is uh, allround en hij is ook nog beeldende kunstenaars, deze Magne Vuren Holmen. Ik probeer het uh, goed uit te spreken. Sorry. Vandaag is ook nog jarig, uh, maar hij leest helaas niet meer... Aad Veldhoen, dat was een Nederlandse schilder en graficus. En hij is toch al een hele tijd uh, de echtgenoot geweest van Haley Dancona. Oh ja, ja, ja. En hij uh, is denk ik uh, 18 en, nou ja, hij is uh, ruim 80 geworden. En Jan-Jaap van der Wand zie ik hier ook in de nieuwsgade. Ja, Insta. die is ook vandaag jarig Die vind ik toch ja. ook wel grappig. Ja, ja die komt in wel uit het programma's en woont ook in België. En kan mooi de verschil uh, laten zien tussen Nederland en België. Goed, uh, ja, der... Je had net nog over uh, Willem Duis, maar ja? het grappige is dus dat hij... Salvatore Adamo die is doorgebroken in Nederland dat hij bij Willem Duits in 1964 in zijn programma was. met dat Full Permité, monsieur. Oké. Okay. En, en die periode was hij zelfs beter verkopend dan, uh, dan de Beatles. Oké, okay. nou die meneer. Nou, we moeten, dan ben ik toch wel niet schrikkelijk. Ik had muziek uit moeten zoeken. Vandaag wordt ze 61. En ze had geweldige platen, natuurlijk. Ik heb het over deze dame. Waar heb ik hem ook, ook alweer neergezet? Nou, oh, kan ik hem niet vinden. Nou, oh, moet, ik moet het wel even bij hebben, want anders kwam ik niet. Goed, doe ik straks. Want daar is wel even een plaatje. Ik kom straks wel even terug op uh, wat er nog jarig was en uh, wat we nog over wilden melden. Eerst maar even hier Girl Group. Afstand. maar vast, hoor. De Jolande Dat zou echt... Even. Ongelooflijk gewoon. Goed, het is bijna half... Toe wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker. Nieuws uit Zandvoort. We gaan er even naar kijken. Wat speelt er allemaal hier? Laatste rondje. Kunst, uh, kinderkunstlijn van Zandvoort. Na 27 jaar. Ja, zitten ze uh, toch aan denken. We gaan ermee stoppen. En het gaat natuurlijk ook over Marne, Marianne Rabel... En die heeft het natuurlijk ook opgezet samen met, wie had het nou ook meer opgezet? Hele uh, Jansen ja. in 1998, eh? 1998, Oh, dat was een mooie tijd. Ja, sorry, even door. Ja, leerlingen van de basisscholen, daar gingen ze dan naar binnen. En dan probeerden ze op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ja, de kunst. En uh, nou ja, nu hebben ze gedacht, genoeg gekliederd al die jaren. Nooit wat knaps uitgekomen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, dat is onzin. Maar goed, uiteindelijk, uh, elk jaar ging ze dus bij groep 7 en 8 op bezoek. En ging ze dus uh, allerlei thema's uh, lanceren. Zoals circuit. vakantie, in eigen dorp, duurzaamheid. Uh, allerlei actuele, actuele, actuele onderwerpen werden aangesneden. Wat eruit voortgekomen is, onder andere de kunstbankjes. Die kan je nog steeds in het dorp zien staan. Maar ook de blijde hekken bij de opvang van de Oekraïners... Uh, uiteindelijk de laatste keer is het thema 200 jaar badplaats. En uh, nou goed, wat ze gaan ontwerpen en wat ze gaan beschilderen is een eigen borrelplankje. Want er kan best wel wat meer gedronken worden onder de jeugd. Een hele goede. Dit. Uh, verder ook de klededrag van, uh, van Zandvoort is onder de aandacht. En dat gaat dus uh, april 2026 wordt het dan gepresenteerd bij uh, ja, de feestelijke opening van de krocht. Ja, leuk. Leuk. leuk. Ja, ja zeker. grappig. En uh, de, gisteren het team. Uh, als je staan klaar in de oude brandhukkerscene. Daar kan je dus uh, aan het knutselen gaan. Knutselen, niet het juiste woord, sorry. Goed, vertel. <lacht> het knutselen. Wacht hij doet een beetje raar, uh, dit ja. programma. Wederom. <lacht> ja. Dan zit ik er al in en dan gaat, dan gaat hij er, ah, dus uh, het, het Centrum beter toegankelijk gemaakt. Afgelopen maandag is daarmee gestart op knapbeurt De Kerkstraat en het Kerkplein. En de kijkjes zijn opnieuw gevoegd. Ja, dat was heel veel vroeger waren we dus. Nou, dat zag niet uit. Ja, die hebben ze weer mooi in strakke lijnen gemaakt. Uh, de grauwe was is ook weg. Het ziet er gewoon weer fris uit. Ze zijn bezig met uh, rioolwerkzaamheden. Uh, ja, mensen minder valide, Die kunnen dus nu makkelijker uh, door die straat heen. Uh, kinderwagens, rolstoelen. Het moet allemaal mooier worden. Verder ook bij het station. Daar is het een paar jaar geleden al mee begonnen. Gele verkeersborden hangen daar al een tijdje. Uh, en nu zijn ze er bezig extra fietsrekken te plaatsen. Dus nou, nou, zalt wat onder construction. Klinkt goed hoor. Klinkt heel erg goed. Ja. Vertel. De gemeente Haarlem heeft eigenlijk geregeld... dat uh, wat er steeds meer jongeren stress ervaren door geldzorgen. Dat er daarom een uh, soort netwerkbijeenkomst komt in, uh, in Haarlem. In uh, Bibliotheek Haarlem Centrum, in de Doelenzaal. En uh, het gaat om jongeren met geldzorgen eerder te signaleren. Elkaar beter te leren kennen. De jongeren geldroute compleet te maken en knelpunten en kansen te benoemen. Het is uh, om half 11 van 20 november en meld je aan via evenementenminima.nl Zeker. Vorige week, de, een paar weken geleden, uh, uh, spraken we de man nog die zich uh, helemaal inzet voor de zandvoerder en de media allerlei uh, verhalen ook verteld. Bewoners van de kemingszandvoerder vechten natuurlijk voor het bestaan. De gemeente willen ze nu voor de rechter uh, slepen omdat de besluitvorming uh, uh, niet helemaal goed gegaan is. De ont... Uh, de ont... Gron, ontgroningsvergunning is onrechtmatig. En uh, uh, ja, er dreigen dus schadeclaims van 2 miljoen. Dat zou Doe dan maar. de gemeente moeten gaan betalen. Uh, er is namelijk een discutabel uh, advocaat en ambten, uh, ambtenaar van de. Uh, de gunningsverlening, omgeving dienst. Eymond heeft meerdere petten op. Hij vertelde het vorige keer ook al over. Hij ja, schijnt op de over. ene kant wat dingen uit te zoeken... en de andere kant, en dat schijnt niet te mogen. Dat is belangenverstrengeling. Dus daar wordt naar gekeken. En verder wordt eh, Fiat onderzoek gedaan... naar een van de eigenaren van, dus, uh, van de zandvoeren. Die dus daar de files willen bouwen. Dus nou, het is allemaal een spannende soap. Ja, we zijn een benieuwd, film is in het aantocht. Je hebt toch een paar filmmakers die stand wordt. Nou, die kunnen hier zich wel zich overbuigen. Dus om te kijken wat het gaat worden. Zeker. Maandag 10 november is uitgeroepen tot de dag van de mantelzorg. En uh, er is een uh, heel programma. En uh, als je mee wilt doen, ga naar www.tandemmantelzorg.nl En uh, als je, ze willen gewoon die dag echt zorgen dat je een heerlijke lunch hebt. Of je kunt uh, naar de film in de filmkoepel. Of je kan muziek maken in Bloemendaal. Dat spreekt ons aan. Dus uh, alle mantelzorgers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. En uh, zorg jij ook voor een naaste of wil je meedoen, kan je je aanmelden... Tot en met 30 oktober, dan uh, ben je helaas te laat. Nou, te laat. Helaas, yeah, yeah, jezus. Uitslag van Zandvoort, ik nam ze nog even door. Want ja, je, we zijn allemaal bezig met de politiek natuurlijk. Ik ben altijd nieuwsgierig. Wat, wat, ja, hoe is het in, in uh, Zandvoort verlopen met de stemmingen? PVV, je stond op 30, is naar de 20 gegaan. Echt al wat ingeleverd. VVD van 22 naar 23. Die is gestegen blijkbaar. En D66 is van 61... 61 hè? Van, van 6 naar 16 gegaan, sorry. 61, nee. Is die de, de Is flink omhoog aan. Die heeft gewoon tien zetels erbij gekregen hier in Zandvoort. Dat is wel bizar. Eigenlijk Nou goed. Ja. er moet allemaal nog geformeerd worden in het land natuurlijk... om uiteindelijk een politieke partij... of een, uh, een regering uit vandaan te vormen. Goed, dat is over de Zandvoortse berichten tijd voor die landenkeuze. Ja. Je wil hem nu al draaien. Want nu je zo start, zeg maar... heb ik altijd het idee dat hij aan het einde moet worden gedraaid. Laat maar horen. Het, ja. Ja, het leuke is gewoon, hè, hij is dus vandaag jarig... maar dit nummer komt jullie vast heel erg bekend voor. Ja, bedoel ik. Zo'n plaat draaien we als het einde van, uh, ja. van iets. Van je leven. Notre histoire a ja. commencé par quelques mots d'amour. C'est pour ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te l'aimdais. Je t'ai confié.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 Ja, weet je moeig. Ik weet moeig voor je ervan. Zeg ik van uh, moeten we naar huis. Nee, we gaan nog lang niet naar huis, man. Hou op met deze plaat. Maar goed, hij is vanda zou vandaag jaartig zijn geweest. En ik ben zijn naam even Hoe heet hij. Salvatore Adamo. Hij stond alleen bekend als Adamo. Salvatore. Salvatore. Salvatore. Klinkt wel heel mooi als je ja. zo'n naam hebt. Dat vind ik wel weer grappig. Goed. Ik heb ook nog een verjaardag gestaan en uh, Darren Parrington. Parrington. Hij is van de Britse band die al sinds 1987 muziek maakt. Ken je ze nog. The Amerikanke system is failing to deal with the real threats to life: the bomb, the pollutie van air en water. Slums. Wat is dit? Kijk of mensen het herkennen. Dit is State 808. Dit is echt een van de eerste houseplaten. Deze kwam uit in uh, 1990. Ik heb dit echt heel vaak verteld. Het is gewoon echt lekkere beat gewoon. Ze dus hebben later nog meer klassiekers gemaakt. Dit was een van de grootste hits toen. Gewoon lekker beatjes hè? Toen had je niet zomaar een computerprogrammetje dat je zeg maar, dat aan elkaar rammelde. daar moest je nog echt je best voor doen. State a 2 Echt beginnen van Friends and House. En vandaag is hij uh, jarig. Hij wordt vandaag, uh, wordt hij uh, nu niet eens heel erg oud. Hij wordt vandaag 5. Uh, nee, ja vijf. 55 wordt hij bizar gewoon. Goed, hij is er op tijd mee begonnen. Dat is wel dadelijk deze Darren Parrington van State 828. Wat zit jij nog te lezen? Ja, ik zit te lezen eigenlijk over uh, dat de Amerikanen. hebben nu nauwkeurig uitgerekend. wat er gebeurt. Ge, uh, gedurende de volledige levenscyclus van elektrische auto's of benzineauto's. Ja. En het is toch wel gebleken dat elektrische auto's. ja, die zijn wel moeilijker en slechter om te maken. Maar de uitstoot is gewoon vele malen minder dus dan een benzineauto. En die, die richt dus drie keer zoveel milieuschade aan. Drie keer zoveel, hè? Zo. Dus, uh, dus uh, nou, ik ben heel benieuwd of, uh, of inderdaad wat ze zeggen, 2030 of zo... dat we allemaal elektrisch gaan rijden. Ik ben heel benieuwd. Ja, ze, ik ik ze... zeg magneetbonorails. Uh, magneet ja. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Ja. dan heb je ook geen treinen meer nodig ja ik denk uiteindelijk dat uit het gewoon komt dat je een formulier moet invullen wanneer je de auto wil gebruiken en dat, is dat echt nodig of kan je dat toch gewoon op een andere manier kan het doen? ook op de fiets meneer ja kan het ook ja. op de fiets houden stop ze zeg maar, met die auto te pakken elke keer ik bedoel je moet echt de noodzaak daarvoor inzien ik wil zo'n radioprogramma maken in Zandvoort gast houden ze mee op joh. wat voor zin heeft dat eigenlijk ja doe het lokaal doe het lokaal gewoon waarom ga je helemaal naar Zandvoort toe dan ja. kan het gewoon niet dichterbij weet je ja dat komt gewoon dat er zulke leuke mensen zijn allemaal. ja dat is het ook maar ik bedoel eigenlijk moet je denken van, dat kan gewoon niet meer u moet er gewoon thuis blijven. Kijk naar jezelf. Wat kan je doen aan, uh, aan het milieu? Nou, volgende week? Nee, helaas. Geen leeft meer. Ah, ja, dat is wel jammer dus. nou, nu zijn. krijgen we al mijn brief. Ach nee, voor jou wordt het een uitzondering. Maar nee, ik wil geen uitzondering. Ja. Je wil gewoon zo'n klein uh, pak wat je aan kunt doen met van die straalmotortjes. En dan ga je gewoon rechtstreeks door de lucht even zo deze kant op. Nee, ja, ik denk dat je gewoon op de fiets naar, naar uh, Alkman moet komen dat we daar een uh, programma gaan maken. Oh ja. ja, ja ik ja, heb ben ja, ik wel al. even onderweg hoor. Ja, dat ben ik daar ja, precies. My goodness. Nou ja. goed. Uh, nou goed, uh, tot zover even wat uh, nieuws. Straks hebben we nog meer dingen. Eerst maar even, uh, ja wat is dit? The Charlatans. Weirdo and in one and all. We only know we know. Dat is een plaats. Appetit, ja yeah. We are lost, zoals het laatste album En dit is daar op te vinden, hierboetoeboek leeft Een zaterdagmorgen, in de kruilkans vandaag Te lezen, en de grote meerderheid van de deelnemers Aan de stelling van de dag geloof niet Dat D66 snel Een kabinet zal smeden PVV en D66 Ja, die waren natuurlijk nek aan nek En het was even spannend, er scheelden 15.000 stemmen Hoewel andere stemmen nog geteld moeten worden En Wilder zegt, nee, dat klopt helemaal niet Er zijn al stembiljetten hier gevonden En daar gevonden, klopt helemaal niet, is een brand geweest Oh, dat wordt allemaal nog uitgezocht. Binnenkort uh, gaan ze uh, naar het Torentje masseren... en dan gaan ze de boel openbreken. Nou, nee, ik weet niet, sorry, het zijn de Amerikaanse praktijken, ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar goed, het vertrouwen in de politiek uh, ja, is, uh, is heel laag. Uh, 83% zegt dus dat het, dat het uh, heel lang gaat duren. En dat ze voor, wat was het hoor uh, je, voor de uh, gemeenteraadsverkiezingen geen uh, kabinet is. En dus dan krijg je weer alle andere politieke dingen natuurlijk. Uh, uiteindelijk zeggen sommigen van... ja, misschien, dat wil dus toch uiteindelijk nog de meerderheid krijgen. En dat hij toch nog een kabinet kan uh, formeren. En dan zijn de problemen heel snel opgelost. Ja, zeker. Ja, dat heeft hij ook bewezen. Dat hij dat heel snel kan doen. Maar hij, is gewoon, hij heeft gewoon geen kans gehad. Ik zie het. Ja, hij heeft gewoon geen kans hij gehad. Hij heeft last van het x syndroom Ja, zeker. For me. En uh, goed, in Rob Jetten hebben de stemmers minder geloof. Tweederde van de stemmers gelooft niet... dat hij een goede premier zou kunnen worden... Hij lijkt op Rutte, op Prutte. nee op Rutte heet hij niet op Prutte. En we weten waar hij ons heeft gebracht. Nou, het is allemaal heel veel negativiteit wat hij te lezen is over dat D66 gewonnen heeft. En een respondent die hoopt op een goede afloop... zolang er maar bekwaam uh, winstlieden komen. En dat er spijkers dat we, met koppen geslagen worden. Ja, en dat, dat er niet worden gegijzeld door Wilders. Uh, die asielzoekers die altijd maar weer aan wordt gewezen. Van, nee, de bron van de kwaad. Daardoor komt het allemaal. Ja, uh, het is mij, mooi. Wat je Goed. zegt bij jezelf, hè, dat blijkt weer. Ja, <laughs> Daar is, uh, ja die vetpakers. je wordt er al helemaal niet uh, zo blij van. Maar nou, nou blijkt dus van de week was er een verkeersruzie in Leeuwarden... Want uh, ze reden op een rotonde en uh, volgens de politie ontstond een ruzie. En daar, daarna begon een van die jongens op een vetbike die begon te schieten op de auto's. Oh? Huh? Ja, de straat lag, uh, op de straat lagen wat uh, kogelhulsen... en in de auto van het slachtoffer is een duidelijk kogelgat te zien. En, en dan zeggen ze daarna... Politie onderzoekt of er wel daadwerkelijk met een vuurwapen is gesprongen. Oh, oh ja, oh ja. Nee. De, zie je dat gat niet. Dat is fout, die fout hebben we al eerder ja, gehad, ja. Zeker. Het onderzoek is in volle gang. Dus krijg je het uh, uh, erbij geleverd bij een soort vetbike? Gewoon? Een mobieltje en een wapen. En een wapen, ja, misschien wel. Ja. ja, ja, ja gisteren het ging het over het wapengebruik. Het was bij uh, RTL Late Night of zo. Ja. En toen bleek dus van, uh, dat er in Amerika dat weer een vrouw was doodgeschoten. Ja. En toen. Uh, toen zat die, uh, die, die gast uit Amerika, die met de... Nancy zijn dochter. Uh, ja, ja, getrouwd is. Ja. Maar ze vroegen niet aan hem, van heb jij een wapen? Nee, eigenlijk. Dat, dat dezelfde ik... vraag had ik ook. Ja, ja. Jij hebt dat ook gezien, dat stukje. Ja, wat zei die Nederlanders hebben een fiets, de Amerikanen hebben een wapen. Een gun, a gun. From my cold dead hands. Ja, maar de, ik, ja. ik verbaas me er echt over dat hij... Hij laat zich er niet over uit. Nee. Maar hij zal er wel in hebben, denk ik. Nou ja, misschien. Ja, hoe ja, want hij is natuurlijk wel een target geweest, een beetje, hè, door die Nancy Pelosi. Ja, dat zou hij die bijna familie. wel ja. Dus hij had dan toch wel een beetje... Ik weet niet, niet of hij lekker slaapt waar. daar. Nou, ik denk misschien dat is wel... Misschien zit hij daarop zoveel in Nederland. Ja, dat hier uh, schuilt. Hier kan je rustig slapen. Nou, ik vond het een mooie vergelijking. Nederlanders hebben een fiets en Amerikanen hebben een wapen. Ja. Dat is nog wel weer geinig natuurlijk. Ja. Blanks, een nieuwe plaat hier bij leeft. Won't You Be My Baby. Ik moet toch denken aan Racy hoor. Dit een beetje. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou goed, dat was natuurlijk een nieuwe single van uh, Blanks. En het heette Won't You Be My Baby? Zeker. Leuk hoor. Die stoelbak leeft op de die fijne toestap aan. En kan toch een verjaardag staan. Ja. Oh, Sylvia B. Hawkins. Damn. I wish I was your lof. Het is vandaag 61 geworden. Hoe ging die plaat ook alweer? Nou, die, die ging zo. I had a dream I was your hero. Ik wist niet dat, dit, dat er een vrouw achter zat, achter deze plaat. Deze plaat heeft ze geschreven toen ze bij Brian Ferry, ja van Rocky Music, uit het bandje werd gegooid. Ze speelde daar de Keyboys. Ze werd eruit gegooid en toen heeft ze, damn, dit geschreven. I wish I was your lover. Het was een controversieel nummer, omdat het namelijk in de clip. Ja, Het werd toch vrij duidelijk dat het over echte vrouwenliefde ging. Uh, vrouwen die elkaar nou ja, beminden. En dat was ook een beetje erotisch. Dus mm -hmm. uiteindelijk moesten ze deze plaats, moesten ze zeg maar toch een beetje aanpassen. Anders konden ze dat niet op de televisie laten zien. MTV wilde in eerste instantie niet, niet draaien. Uiteindelijk is hij gekuist en werd hij wel uh, heel groot. Later heeft hij nog andere hits gehad. Zoals onder andere dit: Dit is een mooie blonde dame. Ze heeft heel veel muziek gemaakt. Ze heeft een anorexia geleden. Ze heeft, nou ja, allerlei dingen heeft ze beschreven in haar platen. Dus het gaat wel echt over iets. En je zou denken, maakt ze nu nog muziek? Haar laatste album is uit 2012, The Crossing. Maar ik vond nog een single van drie jaar geleden. Oh. Met een mooi gegeven. Oh, baby, love yourself. Natuurlijk. Oh. Ja. Nou, Misschien hebben we ook maar een beetje te veel mensen rondlopen... die zichzelf zo geweldig vinden. Die heb je ook. Maar het is wel belangrijk om jezelf een beetje zeker in het leven te staan. Goh, ging maar, over Selfie B. Hawkins. Dit is een mooi nummer uh, voor bij het verkopen van uh, speelgoed. Seksspeelgoed. Oh, oh. Lak, ja, ja? Nee, het klinkt ja. ook heel veel zoet. Dat je denkt, oh, dat is grappig. Dat, je dat je kan zelf. wel, prima. Goed, vertel. Ja, er is een uh, spectaculaire nieuwe radioafbeelding. Die toont de melkweg zoals je hem nog nooit gezien hebt. Oh, en het is, uh, is hot nieuws van Scientias. En uh, het is wel grappig, want er is dus gewoon een uh, onderzoek uh, aan de Curtin University in Australië. En die verwerkte 40.000 uur aan gegevens om, om tot zo'n mooi resultaat te komen. 40.000? Ja. Okay. ja en, en, en die antennes die staan verspreid over een heel groot gebied. En daardoor kunnen ze dus blijkbaar die hele mooie foto maken. Ik ga even kijken of ik hem kan delen. Op uh, onze internetsite. Ja, op YouTube ben ik een paar keer aan het kijken geweest uh, op ufo's. En nu krijg ik ook zoveel meldingen dat er weer ufo's zijn gesignaleerd. En alleen oh. vage beelden. En dan, dan oh, kunnen we daarin verliezen. En ik, ik hoop via dat soort wetenschappelijke sites nog iets van waarheid te vinden. Want ik bedoel, ja, ik zit wel een beetje in de complothoek uh, nu met al die ufo's en dingen. Nou, ja, je hebt het gezegd, en dan weet je telefoon dat jij daarin geïnteresseerd bent, en dan krijg je daarom allemaal berichtjes. Ja, ja, het is je wordt al... gewoon hartstikke afgeleid. En tegenwoordig kan je natuurlijk met drones voor allerlei gave dingen maken. Dat je denkt. oh, dit is recht en Dat is er geen een. Dat is natuurlijk gewoon weer gemaakt. Goed, zodra er dan iets van gaat knipperen, denk je, oh, dat is een lampje. Dat is niet één. Nee, het moet toch wel een nieuw soort techniek zijn. Nou, een lampje dat knippert, dat lijkt me nou echt heel ouderwets. Ja. Het is natuurlijk niet iets, een nieuwe techniek dat bij een UFO te vinden is. Er moet iets anders zijn. Nou goed, even de laatste plaatjes uh, voor tien uur na tien uur. Goedemorgen, Zandkort. We zijn hier al bezig met al je voorbereidingen. Eerst maar even Royal Otis. Door, ram het gitaartje van Royal Otis en who's je boyfriend? Nou, wat een ongepaste vraag om dat te stellen. Hè, het zit erachter, dat er is helemaal niks achter, maar gewoon nieuwsgierig. Vorig keer was je met een hele leuke knaap, maar nou zit je met niemand, is er zijn er mogelijkheden. Goed, tegen 10 uur zijn er nog een aantal dingen die ik hier met, uh, je met heel bespreken. 1876, het Dord Hollands kanaal wordt officieel geopend door Willem. Koning Willem III, de om volledig te zijn. Ja, dat is natuurlijk van de, de Noordzee. Zo steekt hij dwars over door het land naar Amsterdam. Het grappige is dat wij in Alkmaar net hebben gevierd dat eigenlijk uh, het noord hollandskanaal Kanaal, die van Den Helder naar Amsterdam loopt, dat die 200 jaar bestaat. En uh, nou goed, dit is dus uh, opengegaan in 1876. Het Noord-Hollands Kanaal. Ja. Het andere is het Noord-Hollands Kanaal. Ja, haal je je nog bij elkaar? Ik zat er over, over, over, grootvader van Willem-Alexander. Want het, hij is de vijfde, hè? Ja. Ja, dat denk ik. Ja, klopt Maar goed, ja. het is ooit bedacht door Willem uh, de Derde. Toen wilden ze eigenlijk al uh, ja, dat maken? Toen vonden ze het een beetje spannend. Toen hebben ze eerst het noord hollandskanaal kanaal gemaakt. Dat is echt 18, nee 21 kilometer hè, is dat, hè? Dit is me nogal. Dit is me nogal een stukje. Dat is allemaal met de hand gegraven. Gewoon met een schop. Ze hadden wel stoom, oh. graafmachines, maar ze hebben toch. Geen shoveltjes. Dus werkloosheidsbestrijding was het ook een beetje. Ah. Met een schop en met de kraanwagen hebben ze het loop uitgraven. Nou, ik, ik vind ja, het wel knap. heel is erg echt knap. Bizar gewoon. Nou ja, nou. Dit, dit, wat ik nu heb, dat gaat er ook gebeuren. Heb ik nog ja? tijd om dit te vertellen? Jazeker. Saudi-Arabië gaat het eerste stadion ter wereld op 350 meter hoogte maken. Want ze, ze bereiden zich voor op het WK-voetbal van 2034. En dat wordt ook waarschijnlijk ook behoorlijk veel met de hand uitgegraven. Dat was, toen, dat was toen toch bij een vorige WK ook dat er zoveel doden waren gevallen. Nee, dat valt best wel mee. Ja, nou, dit, ga, dit gaat dus ook gebeuren. Ja, ja. Maar uh, er komen, de ge er ja, komen geavanceerde koelsystemen... slimme verlichting en een digitale fan-ervaring. Ik hoop dat ze dat wel allemaal op zonne-energie gaan doen. Want dan is, die, dan is het niet zo erg uh, slecht voor het milieu. Ook nee, die, dat zou uh, ja, uh, uh, je rechtstreeks... Maar ja, veel wereldwijde verbazing en kritiek... En, uh, ze, ze hebben ook echt uh, het ontwerp vergeleken met Scenes uit Final Destinations vanwege de hoogte. Dus ik denk dat dat een van de films is of zo. Final Destination, yes. maar het heet ja. het niet om Sky St Stadium gaat het, het heten. Nou, nou, nou. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, daar is geld, dus er kan ook wat gedaan worden. Alleen vaak ja. moet het wel uitgevoerd worden voor mensen en dat is niet altijd een pretje. En de goudprijs is enorm gestegen, dus ze zijn nog rijker geworden al die... Uh, ja, zeker. saudi arabië Goed, laatste plaatje voor tien uur. Ik zal zeggen... Goed weekend. En tot volgende week. Hometown. Elephant. Hoi.